En of onderdelen gehad van dit Olympisch schaatstoernooi. Het laatste komt eraan. 16 mannen staan klaar. 1 van die 16 behaalde individueel in de afgelopen twee weken... een gouden medaille. Überhaupt een medaille. En dat is natuurlijk Sven Kramer. Gouden medaillewinnaar op de 5000 meter. Hij heeft de blauwe helm op. Koen Verweij heeft een witte helm op. Startnummers 8 en 9. Dat zijn de Nederlandse troeven in deze Olympische finale. Het zestiental komt op gang. Linus Heidegger uit Oostenrijk heeft het voorrecht... helm nummer 1 te hebben. En dus gaat zij meteen naar de koppositie toe. Dat moet hij doen. Pieter Michael uit Nieuw-Zeeland. Ook niet onbelangrijk en niet ongevaarlijk met name. Zit in tweede positie. Dan Andrea Giovannini. Niet in vorm... Sinds uh, zeg maar december. Maar ja, hij heeft op het EK laten zien dat hij dan wel ondanks de vormkiezers naar een medaille kon toerijden. Toen werd hij tweede achter Jan Blokhuizen en achter Giovannini zit uh, Sven Kramer klaar in vierde positie. Koeven wij op plek vijf. Het officiële startschijn heeft nu ook geklonken. En gaan we dan meteen een avond zien van Sven Kramer. Nou, het is een spelde prikkie. Hij komt naar de binnenkant van de baan toe. Maar, denkt Bart Swings, Belgische Bart, op de dag van de omloop het nieuwsblad. Ik haak mijn begonnetje aan. Inderdaad. laten we nu niet zomaar rijden zoals dat ze Koen van lieten rijden in die halve finale. Want dit gaat namelijk om Olympisch goud, zilver en brons. Sven Kramer die gaat even afwachten. En die gaat ergens, ik denk na een ronde of vier, vijf, als er ergens één klein spel dat uitgedeeld is, gewoon hard wegrijden. Die gaat gewoon slopen. Want je weet als je wilt nooit met Seung Hu Lee naar de, na de finish toe rijden. Dus hij moet ergens hard gereden gaan worden ergens aan het begin of halfwege de koers. En daarvoor is Sven Kramer meegekomen op deze, op, deze, op deze master. Dat gaat nu echt heel langzaam. Sven wil gewoon naar achteren toe. Want die wil zo meteen weg kunnen rijden. Ja, en dat gaat hem niet lukken op dat deze manier. Hij zit op kop. Hij stuurt naar rechts. Hij stuurt weer terug naar links. Hij stuurt... Op de kruising zeg maar weer naar rechts aan de overzijde. Dus het rechterstuk naar uh, de bocht richting de finish. Bart Swings zit aan de binnenzijde. En daar komt de aanval vanuit wit rusland maar Nou, dat moet dan uh, Michailov zijn. Vitaly Michailov die eventjes de knuppel in het hoenderhok gooit. We gaan op weg naar de eerste tussensprint. Hij krijgt uh, twee man met zich mee, deze Michailov. Linus Heidegger. Met helm nummer 1 en Livio Wenger. Dus het is Wit-Rusland, Oostenrijk en Zwitserland op dit moment op kop. Met een klein gaasje. Kramer heeft de wieler Weet ook van de Nederlandse criteriums uit het uh, amateurniveau. Zeg maar, dat dan na zo'n premiesprint, want dat is het dan altijd. Hoop dat het dan wel eens stilvalt. En dat je dan er tussenuit kunt mippen. Maar ik weet niet of hij dat nu gaat doen. In ieder geval weet Heidegger deze sprint voor Wenger. En op de derde plaats Michailov. En dan wordt er niet gedemareerd. Sterker nog, kamer, rechterrug. Wacht eventjes af. Tjoen, zit achter hem. En daarachter zit Bart Swings. Drie man dus licht los. Heidegger, Wenger en Michailov. En onder aanvoering van Jai Wonchung... komt het pelotonnetje rustig weer... naar de bijgeslopen in ronde 5 van de 16 Ja, maar de mannen rijden heel erg geconcentreerd. Ze zitten echt allemaal bij, bij, bij elkaar in de buurt. Swings. En dan heb je Kramer en dan heb je Verwijder. Weijden En dan heb je Pieter Michael achter Ja, die weten gewoon dat Sven ergens iets een keertje gaat doen. En die weten ook dat dat, dat, dat, dat, dat dan niet gaat reageren. Dus dan moet je daarbij in de buurt zijn om dat gat op te vangen. Ze zitten echt te kijken naar elkaar. Maar Sven... Die wil gewoon verder naar achteren. Die wil verder naar achteren om dan zo meteen in één keer weg te rijden. Nou, nu gaat er nu een deen. Victor Haltouroep is de man die uh, aanzet. Ja, dit is goed. Die in één keer naar dat trio aan de leiding. Toen rijdt een man uit het inline skaten binnen de kortste afstand. Haltouroep gelijk. Dat ben onderdoor gekomen en de leiding genomen heeft een beetje een aparte stel. Hij zwiert echt over het ijs. Kijkt even naar links. Daar hangt dat grote scherm en dan kan hij precies zien wat er achter hem gebeurt. Nou, ik zal het hem vertellen. Hij heeft een meter of drie vier voorsprong op Livio Wenger. Dan een wat groter gat. 15 meter naar Michailov die daar het peloton aanvoert. Kramer en uh, Verwij. Kramer zit helemaal achterin. Nu Koe Verwij in 2-4-6 de positie van het pelotonnetje. We gaan richting ronde nummer 7. En dus klinkt de bel voor de volgende tussensprint. Daar gaan we met uh, nog altijd het duo Toroep en Wenger aan uh, uh, de leiding. Aan het einde moet ik zeggen natuurlijk van ronde 7. Want de tussensprint, de tweede sprint is halverwege deze Olympische finale aan het einde van de ronde waar we nu in zitten en dat is ronde nummer 8 nog geen aanstalten van achteruit voor een aanval kramer zit daar nog altijd het is uh, de man in voorlaatste positie van het peloton koen Verweij met de handen op de knieën kijk toe naar voren waar Torroep de tweede tussensprint wint wenger als tweede over de streep kwam Heidegger dan als eerste van het pelotonnetje. Ja, de tempo komt erin onder aanvoering van Tjong. zijn over de helft van deze Olympische finale, maar nog geen Nederlandse ja, maar het tempo gaat nu wel iets omhoog. De kniehoeken worden allemaal, allemaal, allemaal wat, wat lager. De snelheid gaat omhoog, dat zie je gewoon. Het is nu een linkje achter elkaar gereden. En nu is het echt wachten op de eerste serieuze aanval. Wie gaat er zo meteen hier en na hier aanvallen? Het zwenkraven zit bijna helemaal achterin. Dat is wel een mooie positie om zo meteen in één keer gas te geven om eromheen te rijden. Maar ze zitten echt naar elkaar te kijken. Er wordt gewoon meteen gereageerd. Als er iemand wegrijdt, gaan ze reageren. Dus het is, ja, het is de afvraag of het nou wel slim is om te gaan rijden. Nou, echt, het is... Ja, ik vind het heel spannend. Er gebeurt niks, maar het is toch ongelooflijk spannend... om naar te kijken, want wat gaan ze doen? Ja, Wenger en Torhout zijn nog altijd de koplopers in deze wedstrijd. Ja, die, die komen nu halen. alweer over de streep heen gegleden. Zes ronden zijn er nog te gaan. Jai Won Chun. Die 16-jarige knaap aan de leiding van het pelotonnetje. Bart Swings heeft nog 6 wat zes gedaan. Hij is de man in tweede positie van het peloton. Dan Koeverwijn, die kijkt naar rechts. Dan kijkt hij richting Geert Kuipen die met de armen over elkaar staat. Maar dan zal de hartslag toch ook wel toenemen. Achter Koen Verwijs zit nog altijd Pieter Michael en dan al die anderen. We horen de bel richting de laatste tussensprint. Richting de twee koplopers Torroep en Wenger. Nog vijf ronden zijn er af te leggen in deze Olympische finale. En nog altijd gebeurt achter de twee koplopers... Helemaal niets. Nou, er wordt gekeken, er wordt geschaatst. En ze houden het gat op een meter of 70. En that's it. Er gebeurt helemaal niks. Nog vijf rondjes te gaan. Dus ze rijden gewoon aan de groep. En de tempo gaat iedere keer ietsje omhoog. Er worden nu wel snellere rondetijden gereden. Ja, die twee rijden nog, nog wel vooruit, maar die worden echt wel ingehaald hoor. De snelheid het gaat het nu echt wel? omhoog. Nu oh. komt de Koreaan. Maar Barsting oh. zit er heel ja. makkelijk achter. En Sven ook nog heel makkelijk: Sven, als je wat wil. Of Koen, als je wat, wat wil. Moet je nu gaan. En Sven gaat zo meteen. Nee, hey, gaat hij niet. Gaat hij wel? Ja, hij gaat nu aan. Hij gaat nu naar buiten toe. Nu gaat het gebeuren, nu gaat er een aanval komen. Nu gaan ze formeren. Sven gaat naar de buitenkant. Hij gaat snelheid maken. Dat hij gaat u. naar de koppositie toe. En nu gaan we slopen. Nu gaan we slopen. Nu, we slopen. nu gaat de snelheid. Ja, daar komt en hij Sven heeft een gaatje. Hij gaat er hard vandoor. Hij gaat hoor. Hier gaat Sven Kramer. Kramer die trekt nu de gas en de lopen. Kramer staat aan. Jij wordt Tjoen. In tweede positie. Ja, Probeer hij lost. Sven Kramer's Kramer's los. Sven Kramer is los. Hij heeft een klein gaatje op Tjoen. Achter Tjoen zit Conte. Dan Dambach Swings. En Tune, die kan het tempo op dit moment niet helemaal houden hoor. Het gaat blijft gelijk. Het is een meter of 7-8. in het voordeel van Sven Kramer, die aan de overzijde de bocht weer ingaat. Mooi om dit te zien, hoe Kramer hier de knuppel in het hoenerok gooit. Hoe Sven Kramer de Olympisch kampioen op de 5 kilometer probeert, maar die tune, ja, die houdt dat toch redelijk onder controle, als er nog twee mensen ja. schaatsen zijn. Ja, het gaat en goed, En Michael komt naar voren. swing wacht af, komt terwacht af en Kramer heeft de voorsprong van 8 meter. En daar komt Bart Swings. Ja. En nu is het Bart Swings die het gat gedicht heeft. Ja, die gaat het maar rijden. gaat mee. Het gat is 10 meter. Bart Swings die gaat het gat in, Die gaat energie verspillen. En Koen verwijst zit zo in op roos, hoor. Koen Verweij, rond, Met nog één ronde te gaan. Zit hij op derde positie. Swings 1. Met Lee 2. En dan Koen Verweij op de, de derde plaats. Kramer is klaar. Het wordt Swings, Lee of Verwijt. Swings, Lee of Verwijt. Lee gaat aan de binnenzijde er vandoor. Swing on Lee zet aan met Bart Swings achter zich aan. Verweij er zit een breed zet hem goed aan. Zet hem breed op inderdaad. Maar Lee een breed heeft hem breed op. Lee heeft het gat. Lee gaat Olympisch kampioen. worden. Hij kan nog tweede worden. Lee gaat hier de Olympische titel grijpen. Lee is Olympisch kampioen. Bart Swings wordt tweede. En Koen Verweij eindigt op de derde plaats. Daar hoeft geen fotofinish aan te pas te komen. Bart Swings komt te laat. Hij komt te laat. Oh, wat had hij nog een snelheid. De Belg. Maar hij komt net te laat. Seun Hoen Lee had een klein gaatje. Bart Swings die grijpt naar zijn gezicht. Die voelt hier dat het goud hem door de vingers is geglipt. Het gaat naar het thuisland. Het gaat naar Korea. Het eerste Olympische ja. goud op de maalstart. Hij gaat was zo verreweg de beste. Echt geen twijfel over mogelijk. Songhuli is de absolute terechte Olympisch kampioen. En Koen hij had een hele mooie positie. Maar hij kon het gat niet dicht. Hij kon het gewoon niet bijhouden. Hij zette de bocht vijf stop, Maar hij kon niet doorvullen door die laatste, laatste bocht. En hij mag blij zijn met zijn, zijn, zijn bronzen plek. Want het gat naar de nummer 4 was groot. Maar hij kon het echt niet aan tegen Songoli dus hij moet gewoon tevreden zijn met zijn bronzen plek. En als je dan ziet 11 op de 1500 meter dat viel tegen de derde plaats op de ploegenachtervolging. Dat was het niet dat viel als een teleurstelling natuurlijk. Rauw, de dak hij mocht alleen meerijden in de kwartfinale 9e op de duizend meter gisteren. Dan nu het brons. Dat is dan toch nog wel een mooi doekje voor het bloeden ja. van Koen Verweij. Terwijl we de enorme emoties zien aan de kant bij de Koreanen. Waar Seung Lee in de armen is gevlogen. Onder andere van Bob de Jong. Een van de coaches natuurlijk bij de Koreaanse ploeg. Hij pakt hier de gouden medaille met zijn pupil. Met Seung Lee. Zuid-Korea. ...pakt het eerste goud van dit Olympisch schaatstoernooi voor dat land. Ze hadden al vier keer zilver, twee keer brons. En zo pakt Korea de laatste hoofdprijs van dit Olympisch schaatstoernooi... ...in de Gangneung-hovel, die nog één keer, één keer... ...helemaal op zijn kop wordt gezet door Sun Hoon Lee. Hij gaf het publiek een uh, afscheidscadeau van de Gangneung... Ovel. Het was uh, fantastisch om hier mee te maken. We gaan daarover napraten zometeen. Maar uh, eerst gaan we luisteren naar het uh, uitgestelde journaal van uh, twee uur. Het plak voor Koen Verwij. Het zilver, misschien wel het eerste, maar dat weet ik niet zeker. Maar de eerste medaille voor uh, België. België in ieder geval op deze baan. Prachtig. En Sun Hoon Lee, Olympisch kampioen, Masterstart. Tot zo, tot na het journaal. NPO Radio 1. Ik zou doodgaan als ik geen brieven meer zou krijgen. Monique, 38 jaar.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 Het stadion komt bij van een geweldige apotheose van het Olympisch schaatsennooi. De massastart gewonnen door een Korea. Wat willen ze hier nog meer? Zometeen natuurlijk het uitreiken van de medailles. Twee keer brons voor Nederlands Koen Verweij en Irene Schouten. Zometeen dus na het, journaal, het uitgestelde journaal van twee uur door het wegens. Uh, dat is Ember Bransen. Bedrijven die willen profiteren van de uitbreiding van vliegveld Lelystad... dienen schadeclaims in bij de overheid... nu die uitbreiding met zeker een jaar is uitgesteld. Hun advocaat zegt dat ze al hebben geïnvesteerd... en enorm teleurgesteld zijn dat het vernieuwde vliegveld niet op 1 april opengaat. Het kabinet heeft de uitbreiding uitgesteld... om de overlast voor omwonenden beter te onderzoeken. Minister Van Nieuwenhuizen had het over 2020... zonder dat ze een specifieke datum noemde. In India zijn negen kinderen omgekomen toen een auto inreed op een schoolgebouw. Twintig kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Het gebeurde kort na lestijd in het noordoosten van India. De school was op zaterdagochtend open geweest... en veel kinderen waren op het plein omdat ze naar huis wilden gaan. De bestuurder is er vandoor gegaan. De politie is, in tegenstelling tot eerdere berichten, nog op zoek naar hem. In Afghanistan zijn in korte tijd vier dodelijke aanslagen geweest. De meeste slachtoffers vielen toen de Taliban midden in de nacht... een legerpost in een westelijke provincie aanvielen. 18 militairen kwamen om. Tegelijkertijd plies een zelfmoordenaar zich op... vlakbij een kantoor van de NAVO in de hoofdstad Kabul. Ook werden in het zuiden twee aanslagen gepleegd. En bij de massastart op de Olympische Spelen... heeft schaatser Koen Verwij brons gewonnen. Het goud ging naar de Zuid-Koreaan Lee. De Belg Bart Swinks won zilver. Eerder vanmiddag was de vrouwenfinale. Daar pakte Irene Schouten het brons. De Japanse Mio Takagi was de snelste. Noek van der Weijden kwam er niet aan te pas. Nederland staat nu op 19 schaats- en short -track medailles. Acht keer goud, zes keer zilver en vijf keer brons. Het weer vandaag veel zon, al trekken er ook wat wolkenvelden over, blijft droog. Vanmiddag is 3 à 4 graden. Vanaf morgen wordt het overdag nog maar hooguit plus 1 graad. ABB ah, Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A20. De ring van Rotterdam vanuit Gouda. Het afrit Rotterdam Centrum staan een kwartier in de file. Ze zijn al aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Het treinverkeer tussen Schiphol en Leiden is weer vast. Daar uh, nemen de problemen nu af. Lange tijd reden er nauwelijks treinen rond Schiphol. Maar tussen Den Haag, Holland Spoor en Rotterdam Centraal... rijden tot half drie geen treinen vanwege een spoedreparatie. Houdt daar dus rekening met vertraging.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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Bij een pak draag je geen zeiljack. Sleutels zitten niet in je broekzak. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl NTO Radio 1. Radio Olympia. Ik was Radio Olympia. Richtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomhorst. Het gaast toernooi zit erop. En die de laatste twee over, afstanden zijn, dats, hè? Uh, Ja, gereden. Schitterend was het. Een Koreaans feestje op het einde van het toernooi. Maar ook een feestje, weet je, voor jou Patrick. Ja, ja, dat is natuurlijk mooi om de Nederlandse bronswit. Maar ik krijg ook pushberichten uit België. Waar ik wel er langs woont. En hier, luister, Bart Swings heeft ons land... een eerste Olympische medaille sinds 1998 geschonken. Sowieso al hoe ze dat vertellen. Onze landgenoot werd tweede in de Mazza start. Naar Zilver, het, het is het ja, eerste, uh, uh, de eerste medaille sinds 1998. Toen uh, schaatsbelg Bart Veldkamp brons uh, veroverde. Op de 5 kilometer achter Johnny Romme en Rientje Risma. Daar bent u helemaal bij gepraat. We hebben genoten voor de race. We gaan zo naar Sebas voor de ceremonie natuurlijk. Maar ja, Jorrit, dit was ja op en top schaatsen. massastart marathon, schaatsen. Hier staat alles in hè? Spannend. Ja. Ja, vooral die uh, finale was spannend. Uh, Dat bedoel ja, ik. Er reden twee man weg in het begin, waardoor de, ja, de koers een beetje op slot uh, lag. Net zoals de en, koers, en, hè? Ja, het, le het leek op elkaar. Ja precies, en de spanning bouwde echt op naar die, uh, naar die finale. Iedereen was fris voor die sprint. En uh, ja, dat was echt uh, spectaculair. Maar je zag ook wel uh, dat het Nederlandse team een, een, een plan had. En volgens mij heeft Sven Kramer dat uh, uh, goed uitgevoerd. Nee, ja, ik denk dat Sven heel goed heeft, heeft gereden. Had je nog gedacht dat hij misschien maar wegbleef? Uh, je zag wel dat hij in uh, schotafstand bleef. Ja. En uh, ja, dan is het maar net wie er, uh, wie er, uit, wie er uit de tent komt. En uh, dat was Bart. Ja, ja Koen, uh, Koen zat uh, goed. Hij was perfect afgeleverd, maar had niet de sprintbenen. Nee, uh, Om te winnen. Ik had, ik had al in training gezien dat Bart Swings een hele goede doen, uh, ja. doen was. En uh, ja, Lee heeft ook laten zien in dit toernooi dat hij echt een hele goede doen is. Dus ik denk dat uh, de brons wel het maximaal is. En Bart Swings is natuurlijk een Belg en die houden van koersen. Die houden ja. natuurlijk ook van wielrennen. Ja, en dan kan je met dit spelletje meekomen. Hè? We gaan naar Sebastian, want daar staan ze voor het uh, podium. De uitreiking. Van de vrouwen dat gaal, inderdaad. De uh, eerste massastart ooit Olympisch. En uh, Irene Schouten mocht dadelijk als eerste gaan plaatsnemen op het uh, podium. Want zij heeft uh, het brons dus gewonnen. Als ik puur even kijk naar uh, de lange baan... is dat de vijfde bronzen medaille die in deze hal dus werd behaald in de afgelopen twee weken. Uh, iets minder trouwens dan, uh, dan vier jaar geleden in Sochi. Irene Schouten stapt nu het podium op. Zij ging de sprint aan, vroeg aan... Misschien kun je kritisch zeggen iets te vroeg aan, maar ze zat vol met spanning. Iedereen keek naar haar, omdat zij de grote ster is. Oud-wereldkampioenen, vijfvoudig Nederlands kampioenen. En zij moest het gewicht dragen van die laatste ronde. Heeft de tranen in de ogen nu ze het brons heeft ontvangen uit handen van de Guatemalese, Zeg je dan geloof ik, hè? Willy Kaldschmied, IOC-lid en nu Jan Dijkema de Nederlandse voorzitter van de internationale schaatsunie haar het presentje heeft gegeven. Ja, Irene Schouten heeft de emoties te begrijpen na al die druk twee weken lang hier moeten wachten voordat ze eindelijk dan haar olympisch debuut mocht maken en ook wetende wat er privé allemaal is gebeurd in het afgelopen jaar. De Koreanen beginnen te juichen, te juichen voor de dame die heel veel over zich heen heeft gehad na de bakel op de ploegenachtervolging. Bo Reum Kim stapt rustig, rustig op plek 2 van het podium. Maakt een korte buiging bij de kanten op en heeft het zilver gekregen. Nog een buiging erbij van de heer Kaldschmied, dus uit Guatemala. En Jan Dijkema stapt nu ook naar Bo Reum Kim toe. Die toch voor Korea, voor het vierde zilver zorgt. Dadelijk krijgen we Seung Hoon Lee. Korea heeft het goed gedaan hoor. Eén keer goud, vier keer zilver, twee keer brons... Bij de thuiswedstrijd. Ja, Kim die durft niet al te, al te erg te juichen. Kijkt een beetje naar beneden. En dan krijgen we dadelijk ook het moment... dat Nana Takagi dus op het podium gaat stappen. De kleine Japanse in die fluoriserende jas. Je krijgt pijn in je ogen als je het ziet. Daar springt de kleine Takagi... Met een enorme buiging ook nog eens een keer het podium op. Weerprijs voor Johan de Wit. Nana Takagi is de eerste olympisch kampioen op de Massastat. We hebben een mooie wedstrijd gezien. Carlijn, jij zat vol spanning mee te leven bij die wedstrijd van de man ook. Hè? Ja, is je schreeuwde heel ze naar voren. Ja, ja klopt. Ja, je wil gewoon dat, uh, dat het een mooi succes ja. wordt. En, ja, het is zo spannend. Het is gewoon niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. Zou het iets voor jou zijn? Ja, ik vind het wel leuk. Maar, uh, en ik ben op zich ook nog best wel snel. Maar het tactische en, het, en je positie goed uh, bepalen, dat vind ik nog wel, uh, wel lastig. Maar wie weet voor de, voor de komende jaren. Dat ja, kan natuurlijk. En, uh, uh, heeft Koen voorbij iets verkeerd gedaan? Heeft hij ergens iets laten liggen, vind jij? Nee, nee, hij zat er gewoon goed bij. Alert en... Uh, um, maar ik kwam gewoon net gewoon tekort zeg maar, ja, op snelheid. Die, die en ik goed. zag eigenlijk niet echt foutjes. Ja, hij is gewoon niet uh, in, in de beste vorm die die, wat hij wil. En, uh, maar nee, ik zag geen fouten. Nee. Jorrit, um, hoe had jij in deze race gereden? Ja, ja dat weten uh, dat we nooit. Uh, ja, misschien had ik ook wel voor een late aanval gekozen, net als Sven. Uh, ja. Dat was op zich wel goed. Uh, dan krijg je een, een harde finale waar, waardoor de rest uit de tent uh, wordt gelokt. Dus ja, ja ik, ik heb in het verleden altijd met, uh, met Arjen gereden. En uh, die is uh, iets minder een, een, sp een sprinter op puur sp uh, snelheid. Dus ik, het was voor mij altijd zaak om de koers de echt hard te maken. En uh, ja, ik, Koen is een, een jongen van meer topsnelheid. En die wil juist een rustige uh, race. Dus ik denk dat ze wel uh, de goede tactiek hebben. Ja. de Koen voorbij. Hij haalde brons. Steven Daler, staat u bij? Uh, Zijn maatje in de race, Sven Kramer. Nou, dat was mooi, of niet? Ja, was le leuk om te doen. leuk om te zien ook. Dankjewel. Dat jij de, de sloopkogel beet pakt, ja, dat was ook het plan neem ik aan. En dat dat pakt ook zo uit. Uh, ja, nee, zeker. Uh, tuurlijk wil je graag hier... We rijden allebei voor de winst. En uh, we rijden met één plan, met twee... Uh, we, rijden, we rijden met één doel om te winnen, maar met twee plannen. En uh, ja, als, uh, als de swingse een paar seconden langer twijfel, dan ben ik weg. En uh, ja, nu moest het gat dichten. En uh, ja, en uh, is hij weg. Er zat nog meer achter dan, uh, dan het op het eerste gezicht leek. Nou ja, natuurlijk ja, zit er een plan achter. En, uh, ik denk dat het echt... ja, je hebt het over twee plannen, dat bedoel ik. Ja, nou ja goed. Uh, uiteindelijk is het één plan natuurlijk. Maar met, met, met twee uitvoeringen. En uh, ja, ik, ik denk dat het uh, op dit moment uh, voor, uh, voor Koen en mij het maximaal haalbaar was. Tuurlijk uh, wil je goud. Maar uh, ja, weet je. dus uh, Ik denk dat Koen, na, uh, nou, als je naar zijn speler kijkt, hier trots op moet zijn. Het uh, uit is eruit gehaald. Uh, dat begrijp ik goed zo. Ja. ja. Uh, Koen van wij die, die, die rijdt die sprint. Hè? Um, hoe zie jij die eigenlijk? Hoe volg je dat? Ja, ja, ik, op een gegeven moment word ik natuurlijk ingehaald. Ja, en dan, uh, dan, dan kijk ik natuurlijk uh, ja, naar die sprint. Maar ja, dat is... Uh, dan ben ik, natuurlijk, heb ik, ik heb het zelf ook aardig gehad, zeg maar, fysiek. En, uh, maar ja, het is spannend. Die Lee was eigenlijk niet te verslaan vandaag, hè? Ja, het is natuurlijk wel... Het is natuurlijk wel vervelend iedereen weet dat hij op de mass sprint gokt. Weet je? En dan wordt het ook nog een mass sprint, natuurlijk. En uh, ja, misschien moet je dan ergens eerder gaan. Maar moet ik zeggen dat zijn, zijn tweede man... die rijdt gewoon de hele tijd best wel een hard tempo. Dus uh, knap. Nou, dat was het dan. Yes. Zeker nu. Huis. <laughs> zijn kramen die huis. Carlijn, jij, uh, jij moest lachen hè? Toen, uh, toen Sven zei... Ja, leuk om te doen. Nou ja, hij heeft inderdaad nog nooit gedaan. Dus ik was ook wel heel benieuwd uh, hoe hij hoe, ja, hoe het zou doen in het, in het peloton. Want uh, nou ja, hij rijdt liefst altijd gewoon lekker zijn eigen slag. En je moet toch in een pelotonnetje kunnen rijden. En dan moet je een beetje kunnen schakelen. Dus, uh, ja, dat ik, deed hij volgens mij goed. Ja, ik vond, uh, ja hij deed gewoon hoe, die, uh, hoe hij goed kan rijden. Inderdaad... Uh, hij ging gewoon hard weg. En als je wel een gaatje krijgt. En ze reageren inderdaad niet wat hij zegt. Dan uh, kan je ook gewoon wegblijven. Ja. En die Tjoen. Die hield er keurig bij. Ja, die deed het heel, uh, heel knap. Hey, ja, die kwam al vroeg op kop. Om ja. uh, die Zwitser en die Deen een beetje, uh, ja, een beetje dichtbij te houden. En uh, hij reed er ook dicht. En ook toen... Uh, ja, toen Sven overheen kwam, kon hij toch nog een beetje in snelheid. Ja, redelijk. Dat, het niet, dat hij niet te ver weg liep, hè? Nee. Dus ja, ja, die, ja. echt een jonge jongen, volgens mij. 16, 16 jaar. 16 jaar, ja. ja dat is wel grappig, hè? Ja, indrukwekkend. Ja, wij vonden Carlijn Achterrecht al jong. <laughs> Dank je. <laughs> nee, maar ze zeggen ook, van ja, dat is het maximale haalbare. Zie je dat ook zo? Ja, in, in die sprint zie je gewoon dat uh, Lee en, en Swings gewoon uh, de macht hadden. Swings die gaat hem al heel vroeg aan. En die trekt hem uh, ja, wel door tot het eind. Voor die zilveren plek. Uh, Je ja, kon aan uh, koens zien dat hij, ja, hij kon er niet, uh, ja. niet uh, overheen kon. Ja. Ja, dat was wel knap van die swings. Want ja, die, die moest ook dat gat een beetje dichtrijden naar, naar Kramer toe. En toen nog een sprint. Dan moet hij moet echt goede benen gehad hebben. Ja. Nou ja hij is uh, natuurlijk ook een topper op, uh, op skibers. En die heeft al veel finaals gereden. Hij is, op skibers is hij eigenlijk openmachtig. En uh, ja, die weet wel uh, wanneer hij in je sprint aan moet gaan. En uh, ja, wat ik net ook al zei, ik, ik zag hem in de training was hij ook al uh, sterk. Dus die, uh, ja, die moet daar veel vertrouwen ook hebben gegeven. Ja, en uh, zo hebben we Carlijn toch weer een, uh, ook weer een Koreaanse kampioen. Dat is wel mooi, hè? Dat, ja, het is natuurlijk nog mooier als een Nederlander wint. Maar dit Koreaan hier op de banken uh, in een vol stadion... wat eigenlijk vrijwel, op de eerste twee dagen misschien helemaal vol heeft gezeten. Dat heeft mij best wel verrast. Jou ook? Ja, ja niet, bij niet elke afstand was het inderdaad zo druk. En ik was toen ik binnenkwam hier wel verrast dat het zo vol zat. En ja, als een Koreaan dan wint en het enthousiasme van het publiek en hoe dat wordt gedragen dat je wint. Nou, dat is natuurlijk wel super mooi. is dat in eigen land uh, lukt. Ja. Ja, het was mooi, want ik moest net naar de wc... maar je kon er niet langs, want de Duitsers zitten ook op dit platform. Dus ik moest even naar beneden lopen. Dus dan ga je de trap of dan moet je door de tribune. Nou ja, en die Koreanen kwamen er bijna niet doorheen. Ze waren allemaal nog foto's opmaken van die ererronde. Ze waren nog helemaal in de uh, euforie. Dus dat is echt wel beleving. En het, het, dat, dat is, ja, je gunt die ja, zulke, zulke mooie spelen gehad. En dan sluiten ze het uh, zo af. Ja, ik gun het ze ook wel. Hebben jullie dat ook? Ja, ja zeker. Tuurlijk, uh, je gunt het iedereen. Maar wij willen als Nederland natuurlijk winnen. We hebben heel veel gewonnen. Absoluut. Maar het is zeker. Uh, ja, het is gewoon een hele mooie sport. En uh, dan is, is, succes is gewoon dat je daarbij mag zijn. is gewoon echt heel gaaf. Wij hadden hier vandaag aan uh, het begin van de uitzending uh, de, de, een van de geestelijke moeders van dit uh, evenement uh, aan tafel. Hè? Um, Mevrouw Gemser. Mevrouw Gemser, Hilda Gemser van de Dechtse commissie. Ja, die, die was echt, zat vol spanning ook. Oh, uh, niet, niet om Nederland, maar gaat het lukken? Gaat dit aanstaan? Als jullie deze races zo hebben gezien vandaag... is dit een blijvertje? Ja, ik denk dat we wat topsport hebben gezien. Met ook, met ook verliezen. Blondin, echt een topfavoriet die zichzelf uitschakelt. En ja, volgens mij is geen enkele ronde hetzelfde geweest. Nee. Er zijn zoveel verschillende... Ja, voorlopig geweest. En uh, ja, dat maakt het wel heel verrassend. Uh... Ja. En is dat puntensysteem dan in die halve finales heeft dat nou uiteindelijk goed gewerkt? Ja, ja voor die halve finales heb je... Ja. Ja, dus... meer dan de finale, hè? Ja. Nee. Finale haalt iedereen zijn schouders overop, toch, Carlijn? Ja, klopt. Uiteindelijk, als je volgens mij alle tussensprints wint... kan je maximaal vierde worden. Ja. Nou ja, daar rijdt niemand voor. Nee, dat zou derde moeten zijn, hè? Dan kan het nog interessant zijn. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Maar dan krijg je weer die hele rare dat je derde wordt, maar geen derde wordt. Nee. Op het einde. Nee, nee. Zo is het ook altijd wel Ook ingewikkeld. Wat. Ja, ze hadden aan alles gedacht toen we haar uh, ondervroegen. Maar waarom niet zussen, waarom niet zo? En ze hebben echt wegstrepen bij het passen. Het is, uh, het is uh, helemaal uitgedokterd door de ASU. Ik denk dat ze wel tevreden zijn. Dat gaan we misschien nog horen. U hoort het, hein, Patrick. Okay, het tribune ja. gaat los. Want daar loopt hij. De Olympisch kampioen Sun Honli. Lee. Hij was al Olympisch kampioen natuurlijk. Op 10 ja. kilometer. Ja, ja. Daar willen wij kamp het kamp klaar maar niet meer over hebben natuurlijk. Maar de, hij was er niet minder blij om destijds. En nu mag hij weer het hoogste podium betreden. Dus gaan we nog één keer naar Sebastian Thielmann. Ja en Koen staat daar natuurlijk ook. Hè? Koen van Zeker. Rijden, Nederlander. Na een ja, toch wel mislukt individueel toernooi. Althans mislukt toernooi op de traditionele afstanden. Hij was niet zo goed op de 1500 meter en de 1000 meter. Zoals hij eh, eerder dit seizoen was. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi Toen was hij echt op zijn allerbest. Nu was hij gewoon een, ja, een stukje minder. Maar toch pakt hij een medaille mee. Nadat hij dat wel deed natuurlijk op de ploegenachtervolging. De bronzen medaille. Nu het brons. De derde plaats. Alles gegokt op die eindsprint. Op de massastart. Hij staat klaar. Bart Swings staat klaar. En natuurlijk inderdaad. Zemel duurde nog eventjes voordat de mannenceremonie kon beginnen. Omdat Nana Takagi van links naar rechts rende op dat middenterrein... nadat zij het goud had gehaald. Ze rende de ene hoek in, ze rende de andere hoek in. Ze rende terug naar fans aan de andere lange zijde. Ze had duidelijk nog wat energie over. Maar ja, je weet het. Op de dag van de overwinning, dan kent de held nu eenmaal geen vermoeidheid. Goed, zij is van het middenterrein af... En wij zien de drie heren klaarstaan. We zien ook Jan Dijkema in beeld. De voorzitter van de internationale schaatsunie. Hij gaat voor de laatste keer de prijzen uitreiken. De cadeautjes uitreiken. Nadat het Koreaanse IOC-lid meneer Sung Min Ryu het, het goud, zilver en bons gaat uitreiken. Mooi dat een Koreaan dat dadelijk mag gaan doen. Dus aan een landgenoot, bon, aan Seun nee. Maar eerst aan de man die namens Nederland... de zestiende medaille in ontvangst gaat nemen... die op deze baan is behaald. De zestiende medaille bij het lange baan schaatsen. Koen Verweij staat op het podium. 7-4-5 aan het einde van het schaatstoernooi voor Nederland. Het lange baan schaatstoernooi. En één gouden medaille minder dan in Sochi. En aanmerkelijk minder zilver en brons. Dus 8-6-6. In totaal met het uh, short track meegerekend voor Nederland op deze spelen. Koeverwij glunderd. Hij heeft het brons gehad. Hij heeft het cadeautje gehad. En dan op de dag dat in zijn land. Op dit moment tien man met een voorsprong van 2 minuten en 1 seconde op het peloton rondrijden. In een ijskoude omloop het Nieuwsblad stapt in Zuid-Korea. Bart Swings met een glimlach het podium op. Zijn land is weer in de ban van het Vlaamse voorjaar. Maar hij pakt voor het eerst in 20 jaar weer een medaille mee op de Winterspelen voor België. Lang geleden dus de zesde medaille überhaupt in de geschiedenis voor België op de Olympische Spelen. Nu één keer goud, twee keer zilver en drie keer brons. Bart Swings heeft zijn missie volbracht... Maar wat kwam hij nog dichtbij? Wat had hij nog veel over in de slotfase? Misschien had er nog wel iets meer in gezeten. Afijn Zilver, hij kan ermee leven. Dat is te zien aan zijn glimlach. En nu, de Koreanen hebben ons gastvrij ontvangen. Ze zaten dagelijks met velen in deze hal. En ze gaan nu nog één keer alle kelen helemaal schoorjuichen. Voor, daar gaan we. Olympisch kampioen op de massastart staat nu op het podium in het midden. Ja, mooi de schouderklopjes van de meneer Sungmin Ryu, het IOC-lid dat hem vol trots de gouden medaille heeft gegeven. Hey Lee, pinkt daar een traantje weg. Dat zie je niet vaak bij het ijskonijn uit Zuid-Korea. Jan Dijkema geeft hem het cadeautje. We zagen er straks door Bob de Jong van een tribune afspring op het moment dat Lee over de finish kwam. Echt een metershoge tribune. Ik hoop dat het goed gaat met de benen en de knieën van Bob de Jong. Hij euforisch, de Koreanen euforisch. Voor de eerste en enige keer bij dit lange toernooi krijgen we het Koreaanse volkslied te horen in deze Gangneung Oval. 11 in de Koreaanse avond. Deze zaterdagavond. Seung Hoon Lee maakt een buiging naar het publiek. Bart Swingswaait, zwaait, Koen Verwijs zwaait. We zwaaien even netjes terug. Het Olympisch toernooi zit erop. Nederland staat bovenaan de medaillespiegel. Er behaalden in totaal elf landen een medaille. Wat dat betreft wordt het recordaantal van Vancouver geëvenaard. Maar toen was er geen massastart. Dat was er nu wel. Die nuance even aanbrengen. En er waren vijf landen die een gouden medaille, een Olympische titel veroverde op deze baan. Nederland zeven keer, Japan drie keer, Noorwegen twee keer... Zuid-Korea en Canada één keer. Het Olympisch schaatstoernooi zit erop. De mensen gaan naar huis en wij gaan uh, nog even kijken. Nou, een minuut of 23 mooie radio maken, denk ik. Jouw Sebastian Timmerman, voor je verslaggeving de afgelopen twee weken. Het was meeslepend samen met de Erben Hebben we van genoten, dankjewel. Ruim je spulletjes op en uh, zometeen meteen proosten we er nog een keertje op... Uh, als wij uh, zometeen de Koreaanse nacht ingaan. Maar niet voordat we hebben gesproken nog met onze gasten. Het vaste... was toch een kippenvelmomentje, vond ik, hoor. Dat uh, Volkslied dat hier klonk en die, die Koreaanse vlag die uh, in top ging. Ik zag hier ook mensen naast me echt gewoon met hand op het hart uh, uh, meezingen. En ja, dat is mooi, denk ik. Ik denk dat ook de Koreanen het mooi vinden om zo uh, hun spelen toch ook wel af te sluiten. Zo is het. Hoe hebben jullie dat ervaren, jongens, in Korea? Want het is een soort... Een bubbel, hè, Jorrit en Carlijn. Een soort bubbel waar, je in zit, waar jullie in zitten. Waar wij ook in zitten, natuurlijk, als journalisten. Heb je iets meegekregen van Korea? Behalve de mensen hier. Ja, nou, ik heb wel genoten van de mensen. Ik heb, ja. heb me echt verbaasd hoe. Uh hoe, hoe, hoe groter ze het eigenlijk zijn. Ook bij de, de ritten van de Koreanen. Het deed het soms gewoon zeer aan de oren. Ook uh, toen Lee hier over de finish kwam. Ja. Ik, ik heb mijn kop, uh, koptelefoon gewoon weer opgedaan. Omdat het uh, gewoon fijn deed. Maar uh, ik was laatst ook op de boulevard. En er komen gewoon mensen naar me toe. En die zeggen van... Uh, are you, uh, Jorrit Dersma, uh, zilver, daar heb ik me echt ook verbaasd. Dat er gewoon mensen de schaatsers herkennen op straat. Ja, uh, uh, stop... uh uh, dat kind of the ja, yeah. yeah. maak je alleen in Nederland mee, bedoel je. Ja, precies. <laughs> yeah. eh, ik had niet in de gaten dat uh, Korea zo'n uh, zo grote land uh, was. Yeah. Carlijn, hoe heb jij het ervaren? Ook de men, dit, want de mensen komen natuurlijk heel veel tegen. En ik had het idee, ze worden steeds aardiger naarmate de Spelen voor Hoe heb jij dat uh... Ja ik, ja, ik vind ze inderdaad ook best wel, ze uh, we zijn ook best wel vriendelijk en ook best wel open. En, uh, het is alleen jammer dat je weinig met ze kan communiceren, want de, taal, ja, de taalbarrière is echt wel een ding. Nee. Maar inderdaad, ik uh, ben op het strand geweest en alleen als je een oranje jasje aan hebt, dat, is al, uh, dat werkt als honing. Dus dat, wel, dat vond ik echt wel grappig. En uh, vooral helemaal als je met je medaille, uh, als je die laat zien, dan is het helemaal uh, oh oh oh En dat nou ja, wel, wel echt oprecht en ook wel echt uh, met vol respect kijken ze naar en inderdaad ik ben ook nog bij uh, een short Track geweest en nou dat was een 500 meter en dat zijn best wel veel rondjes mm -hmm. en dan ging een Koreanen een inhaalactie doen naar echt het hele publiek dat stond op de banken ja dat, dat is wel echt super mooi aan sport dit was prachtig maar neem jij je medaille dan overal mee naartoe nee maar het werd <laughs> soms een verzoek of ik hem mee wilde nemen ja en toen stond ik inderdaad op het strand en toen, nou ja, toen moest ik hem even voor het, voor het shot laten zien. Nou echt, ik weet niet hoeveel kinderen er om mij heen stonden. Ja. Ik heb hey, één hey. medaille vastgehouden. Is... En die was die van jou. Mooi hè? He? Ja, het is, het is natuurlijk ook magisch in een mooie gezijde sok. Ja, Schitterend. <laughs> zeker. Ja. Zit die daar nog in? Nee, ik heb nu een heel mooi uh, doosje gekregen. En uh, die heeft ook de het, het dekseltje is me wel verteld. Die heeft de vorm van een uh, de huisjes die hier zijn, die hier staan. Ja. Dus dat is wel een heel mooi handgemaakt uh, doosje. En hoe is het met jouw uh, zilvermedaille? medaille? Ja, ja, die ligt ook in de doosje. Maar ik wist, ja. ik, ik wist nog niet van het, uh, van het dekseltje. Dat ja. het, uh... Je ja. maakt de beweging als een soort uh, een, een half rondje, zo maar zeggen. Dat is ja, het die, die daakjes die ja. ook een beetje zeg maar, spitsen oh, zo. in zo'n... Uh... Ja. Ja. Ik zeg hartstikke bedankt dat jullie hier waren. Uh, het was uh, en voor het meeleven. geweldig om uh, bij jullie te zijn. Uh, uh, Nederland heeft uh, uh, zit ik, had precies 20 medailles verhaald. Dat is volgens mij meer dan de doelstelling. Dat is uh, uitermate goed. Huh? Acht keer goud, zes keer zilver, zes keer bron, de vijfde plaats op de medaille ranglijst. Carlijn Achterreeke, Jorrit Bersma, hartelijk bedankt dat jullie hier waren. En een goede terugreis. Dankjewel. Dankjewel. Family Stone, Everyday People. En ik heb het heel vaak gezegd, en vandaag uh, voor het laatst, maar ik heb er enorm van genoten: van het volgende. Ra want Radio 1-presentator Misha Blok werd geboren in Zuid-Korea, groeide op in Nederland en is nu tijdens deze Olympische Spelen dus terug in haar geboorteland. En ze heeft zich de afgelopen Olympische Spelen enorm gestort, vol overgaven in die soms bizarre. Koreaanse cultuur. En de grote vraag was altijd, trekt ze het wel of trekt ze het nou niet? En je hoorde dat iedere dag, je hoorde dat vandaag ook... want de rubriek heet Misha Says Hi. En in deze laatste aflevering gaat ze naar een chimchilbang. En een chimchilbang, dat is de plek waar Koreanen naartoe gaan om te relaxen. Misha Says Hi. We gaan vandaag naar de Chimchiobang. En dat betekent letterlijk de warme kamer. Dit is de Chimchiobang, Dragon Hill. En zo te zien is het meer dan één warme kamer alleen. En daar gaan Koreanen naartoe om te relaxen na een zware werkdag. Ik ben zelf niet de meest relaxte persoon ooit. Dus ik vraag me af, past dit bij mij of niet? Oh kijk jongen, er zijn echt allemaal fonteintjes. En een soort neptempel is hier gebouwd. Het ziet er echt uit als een soort van uh, Efteling-sprookje. Voordat ik me ga omkleden, neemt de manager ons eventjes mee naar buiten voor een rondleiding. En het ziet er echt uit als een soort van luxe vakantieresort met een groot zwembad erbij. Mensen zijn aan het zwemmen. Jullie zijn 365 dagen per jaar geopend. Waarom is dit zo populair? Ja, echt iedereen komt hier, jong, oud, mensen na een dagje hard werken, jonge kinderen, hele families. Je kunt hier naar de sauna, je kunt zwemmen, je kunt relaxen, je kunt eten, drinken, massages krijgen... Ja, hij zegt, sommige mensen zijn hier zo 5 à 6 uur, maar er zijn ook mensen die dit als een soort hotel gebruiken. Ja, het is ook een goedkoop hotel, want het is zo'n 11 à 12 euro per nacht. En hier dan een lokker waar ik mijn kleren in moet doen. Het is niet een hele hippe outfit, die Chim chubang outfit. Het is uh, lichtgroen, een hele wijde korte broek, wijd t-shirt erbovenop, maar het zit wel relaxed. En dat is natuurlijk de bedoeling, want ik ben hier om te ontspannen. Oh, de manager laat zien hoe ik een handdoekje moet vouwen. Uh, oh, wacht even hoor. Dit is een soort origami ah, met handdoeken. Ja. <laughs> Dan krijg je een soort van prinses, prinses Leia-look van Star Wars. Ja. En dat is tegen het zweten. Ja, en dit is dus de chimtiobang waar het eigenlijk allemaal om draait. De vloer is verwarmd. Dus de mensen zitten ook op de grond. Of ze liggen gewoon uh, te slapen, uit te rusten. Er zijn verschillende sauna's. En een hele rij vol met uh, massagestoelen. En dan kan ik met mijn bandje kan ik, uh, scannen. En dan moet hij in werking gaan treden. Welke kant zal van mij zijn? Rechts of links? Je is nog niet daar. Oh, ik heb een ongeluk. De massage. <laughs> ik heb een ongeluk. De verkeerde massagestoel aangedaan. En ik heb voor mijn buurman betaald. Hij nee, heeft hij ook een gratis massage. Ik zie een oma met uh, zo te zien haar kleindochter. Samen een dagje chimchobang. Komt u vaak hier in de Chimchobang? Ja, ik ga vier keer per maand naar de Chimchobang. En wat is er nou zo fijn aan de Chimchobang? Oh, ja, Ik kom hier om lekker uit te rusten en om alle gifstoffen uit mijn lichaam te, te halen. Ja, Koreanen houden van de zweten, Alles lekker naar buiten. Want het, het valt mij op, het stinkt hier niet. Zullen we eventjes uh, toch een check doen of we ruiken? Of we stinken? Of ze. Uh, nee, he? nee, nee, nee, Nee, ruikt goed, hè? Nou. Oké, okay, we zijn weer buiten. Zes verdiepingen relaxen, sauna, zwemmen, filmpje kijken. Alles kan hier binnen. Lekker eten. Ja, dat is toch super relaxed als je zo eventjes kan bijkomen van het jachtige bestaan hier buiten. Miss je oh yes! Dank je wel, Misha, voor al je mooie reportages over de Koreaanse cultuur. En alles is natuurlijk terug te zien op nporadio1.nl en de social media kanaal. Hij won de laatste medaille voor Nederland op de massastart. Het brons was voor Koen Verwij. Hij staat nu live bij Steven ja. ja, Dat is ook nog eens zo, Koen. De laatste medaille voor Nederland op deze Spelen is door, door jou gewonnen. Je krijgt links- en rechts-schouderklopjes. Die zijn volgens mij ook gewoon verdiend, hè? Ja, ik nee, dus uh, ben ook zeer tevreden hoor. Uh, het was ook voor mij, op dit, uh, zoals in de staat waar ik in ben, is, was dit het hoogst haalbare. En het was een, uh, het was een mooie race volgens plan. En uh, ik en Sven daar, uh, hebben, hebben onze taken gedaan en dat ging allemaal hartstikke goed. En uh, ik zat in een mooie positie in de laatste twee rondes. En uh, ik ben alleen gewoon nog net niet fit genoeg om het heel mooi af te maken. Jullie praten als gratis vaak over taken. Maar de taak van Sven was dan in dit geval de boel kapot rijden. Nah, yeah. Niet per se. Het was, had wel mooi geweest. had hij ook weg kunnen blijven. Weet je, als Sven gaat, dan moet je nogmaals kijken wie je dicht gaat rijden. Weet je. Sven die rijdt natuurlijk wel gewoon knijterhard. En uh, als Sven eenmaal een klein gaatje heeft... dan uh, moet je van goede, huizen terugkomen, van goede huizen komen om hem terug te rijden. En uh, ja, dat probeerden we in de laatste vier rondes nog. En uh, dat ging nogal aardig. Het was alleen dat Bart het zelf dicht reed. Uh, Sings? Ja, Bart Sings reed zelf dicht. En uh, ja, dan zou ik het af moeten maken in de sprint. En uh, dat werd, uh, werd nu drie. En dat was voor mij tot al voor nu het hoogst haalbare. Want ja, je gaat als sprinter. Heb jij dan ook in je achterhoofd uh, de, de rest van deze spelen wat er hier aan vooraf is gegaan? Want dat ging niet heel erg lekker voor jou. En jij ja, ziet ook leader rijden. Heb je, speelt dat allemaal in je hoofd mee? Nee, weet je, ik, ik, ik hou wel van uitdaging natuurlijk. En ik wil ook gewoon tegen de sterkste rijden. Dat vind ik alleen maar mooi. Ja, maar goed, uh, weet je, uh, eerlijk is eerlijk. Ik, uh, als je gordelroos virus in je lichaam hebt, dat, uh, dat is gewoon niet optimaal. En... Uh, maar goed, uh, ik begon de spelen heel uh, echt gewoon slecht. En uh, ik kon totaal niet laten zien wat ik in huis heb. En uh, ik eindig nu met een bronsmedaille en dat is toch wel echt heel mooi. Was die Lee eigenlijk te verslagen geweest vandaag? Ja, ik denk het wel. Ik, weet je, maar, uh, ik, uh, ik denk dat iedereen te verslaan is. En op elke afstand waar ik op uh, wil starten, dan uh, moet dat mogelijk zijn. Alleen dan moet je wel heel fit zijn en dat, uh, dat, uh, dat ben ik gewoon jammer genoeg niet. Is dit dus een pleister op de wonden, deze bronzen medaille? Nou, uh, het, het is wel heel mooi. Het is uiteindelijk dat ik hiermee weet af te sluiten. ik vind ik wel supermooi. Zeker. Je hebt net een ceremonie gehad, maar waarom hangt dat ding niet op je borst nu? oh ja, en Ik had er net al met foto's en ik uh, moest even mijn dopingpasje om en dergelijke. Dus ik stopte hem eventjes snel in mijn, in mijn zak. Nou, de dopingpas uh, heeft de medaille uh, verruild. Dank je wel. En uh, ja, geniet ervan van deze bronzen medaille. Dan ga jij uh, verder die, uh, die mixzone in. Naar de rest van de pers. En dan uh, staat daar ook nog Geert Kuiper. De bronscoach. Geert, kom maar bijstaan. Zijn we nog live? We zijn nog live op Radio 1. Wat een leuk. Dag Nederland. <laughs> ja, twee keer brons. Uh, ben je er tevreden mee? Ja, ik ja, ben tevreden. Je weet dat dit een koers is die ook net zo goed kan verliezen. Dus, uh, en een beetje ook de manier waarop. Ik denk dat we goed het plan hebben kunnen ontvouwen, ontvouwen uh, om dit te rijden. Ja, en dan word je eigenlijk op waarde geklopt uh, door, uh, door mensen die in de sprint sneller zijn. Uh, om het onderscheid even te maken tussen de man en de vrouw. Bij de vrouwen uh, was het natuurlijk erg jammer dat uh, Anouk van der Weijden met een blessure de finale inging. En daardoor, daardoor kon ze eigenlijk niks betekenen in die sprint. Nou, dat was wel een hele belangrijke... Uh, rol kunnen spelen als je kijkt hoe het verliep. En aan de andere kant, ik zeg altijd, eh, achteraf weet je altijd natuurlijk wel. Maar goed, het was wel van invloed. Omdat ja, eigenlijk kwam Irene daardoor iets te vroeg op kop. Hij moest 500 meter op kop rijden. Ja, en werd dus door twee man, eh, of vrouw, in dit geval gepasseerd. Zij was berensterk, hè? En zij had dus eh, wat jullie betreft ook die sprint kunnen winnen. Had het iets anders gelopen? Eh, die sprint met Swings, eh, Lee en Koen van was volgens mij wel een andere koek, wat jou betreft ook? Ja, ja dat, dat is duidelijk. Want Lief is duidelijk de snelste. En ook Sphinx uh, die reed ten eerste al het gat dicht uh, wat Sven natuurlijk uh, had. Dus die bracht de snelheid in. En dat bleek eigenlijk, maar dat ze met z'n drie, mensen uh, kwamen met z'n drie eigenlijk uh, vooruit, zo hard ging het. En uh, ja, Koen had moeite om inderdaad daarbij aan te sluiten. En, uh, en had daar ook niet uh, meer de kracht en energie om die laatste bocht dan zoveel snelheid te maken dat hij er nog voorbij zou kunnen komen. Dat, uh, en dat heeft hij denk ik ook, ook net gezegd, dat hij die daar toch de vorm voor, uh, voor uh, niet heeft. Um, Lee Winters, nou Het hele, hele stadion ontploft hier natuurlijk. Uh, en er springt ook een, een Nederlandse coach van Korea van de tribune af en die landt zo naast jou. Dat was wel een hoogteverschil van 2-3 nou ja, meter, laat ik het zo zeggen. Bob de Jong. Wat gebeurde daar nou? Nou ja, er kwam iets te dicht in mijn kruis hier, ik zeggen. Dat vond ik niet, niet echt prettig. Sprong hij nou op jou? Nou, bijna. Ik schrok dus wel wat er gebeurde. Ja, ja, je niet ja, die, had, die had ook er bovenop. Ja, dat kun je niet maken, dat vond ik inderdaad op dat moment. Ik kom, net, de wedstrijd is net gefinished en hij staat daar uh, vol adrenaline. Dus uh, ja, als, er een, als er bij mij op de boerderij een kalf uitbreekt, dan vat ik hem ook in zijn nek. Dus, uh, ja, maar die was geen kalf. Ja, nou, voor mij wel. Was dat, was dat uh, uh, achteraf gezien een uh, juiste reactie om daar dan bovenop te duiken? Nou, ik trok hem aan zijn jas. Wel vrij agressief, moet ik zeggen. Maar uh, ja, verder, verder was het ook... Uh, daar was het voor mij ook klaar mee. En, uh, Wat ja, Bob de Jong betreft? Dat uh, moet je aan Bob vragen. Maar uh, we begonnen daar gewoon elkaar gefeliciteerd met de medaille. Dus het, was niet, uh, het liep niet uit de hand, hoor. In het heet van de strijd? Ja, ja zeker. Dankjewel. Geert Kuiper. Al dus, uh, Steven Dalebout, we zijn aan het einde van uh, Radio Olympia. 16 dagen lang waren we bij u tussen 11 en 3. En uh, daarin hebben we slag gedaan van 20 Nederlandse medailles, Patrick. Ongelooflijk. Dat hebben we fantastisch uh, uh, genoten van de, van de speler. En uh, dat hebben we niet alleen gedaan natuurlijk. Wij mochten hier aan tafel zitten, maar Peter Latjes was de eindredacteur. Natri Hogeveen was een uh, fantastische redacteur. Nordin Goudani, ook redactie. Sebastian Timmerman hebben we al eens genoemd. Kunnen we niet vaak genoeg niemen, noemen natuurlijk. Uh, GioLippus voor de Blokjes. Steven Dalebout, hoor je ze luisteren. Verslaggever Edwin Konezen was voor ons in de Bergen. Misha Blok, samen met Jacob de Vries De Misha 6 High gemaakt. Ook voor de, oh, voor de site NPO Radio 1. Lonneke hooien deed de productie en uh, schonk heel veel lekkere bakjes koffie in. En het kon niet anders gemaakt worden, Radio Olympia. Zonder de man van de techniek, Menno Zwemstra. Nou ja, en ik wil jou natuurlijk ook bedanken, Jeroen. Want het was uh, voor mij uh, groot genoegen om uh, bij de NOS aan te sluiten... en met jou dit uh, programma uh, te presenteren. Uh, dus mijn grote dank daarvoor. Maar ik wil en meteen ook, weer terug naar jou natuurlijk. Hè? Ik wil zeker ook uh, Team NL bedanken. Uh, de begeleiders en de sporters. Want wat hebben we het mooi gehad. Wat een prachtige wedstrijden. Wat een emotie. Wat een beleving. Wat een doorzettingsvermogen. Een inspiratie. En natuurlijk al die medailles. Het was een fantastisch toernooi. Dus uh, Team NL zeker bedankt. En tenslotte moet ik bedanken de Koreanen. De gastvrijheid van de Koreanen. En zeker ook ja, het prachtige toernooi wat ze hebben neergezet voor ons. Voor de sporters. Maar vooral voor de mensen die van sport houden en het allemaal hebben mee mogen maken. Dus ik, ik zeg Pyeongchang 2018. Fantastisch. Zoals dat heet hier in Korea. De baan wordt ongeveer al afgebroken. Het is nog niet afgelopen of de kussens worden al weggehaald. Ik ben benieuwd wat er hier over blijft. Dus dan zullen we hier vast nog een keertje terugkomen. Uh, wij danken u voor het luisteren naar Radio Olympia. Het was geweldig om te maken. Patrick, dank je wel. U bedankt voor het luisteren. Nog één keer alle mooie momenten van de Olympische Spelen van 2018. Ja, dit is gewoon echt een droom die uitkomt. Het is fantastisch. Staan en staan te juichen en te klappen. Ook de koreanen. 1, 2, 3. Nederland. We gaan gewoon verder waar we in Sortie geëindigd zijn. Ja, dat is een Nederlands feestje. Dat is super mooi dat je met die meiden daar kan staan. En uh, Irene met zoveel ervaring. 6 minuten, 9 seconden en 76 honderdste van een seconde. Dat je doet het voor die pak. En, uh, en als dat uiteindelijk drie keer op een rij is, is, is het mooi om te horen. Kramer, goud, het zilver voor Tedjo Loemers. Ze met we ja, Dit is waar je al die tijd zo hard voor werkt en van droomt. En, uh, ja, nou lukt het gewoon, ja, ik ben echt uh, heel, blij. heel blij. Eén startschot en vertrokken. Maak hier dan de race van je leven van. Het is Olympisch kampioen op de 1500 meter. Ik ben super blij en deze is me zo fucking veel waard. Geldneus doet wat iedereen van hem verwacht heeft: het Olympisch goud pakken. Hier is Termors binnen in 1:13.56, 1356 Ja! Esmee Visser flikt het. Echt geweldig. Het is een wereldrecord voor de Nederlandse vrouwenploeg in deze B-finale relay. Er is een bronzen medaille voor Nederland. Schulting de Schulting pak de gouden medaille. Olympisch kampioen. Is Olympisch kampioen. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Doe het nog een keer Kjeld, wat je deed op de 1500 meter. En wat een rustige klappen, wat een macht in zijn slag. Ja! Het, 107, oh, oh, oh, oh. het is een tweede gouden medaille. Radio die Olympia niet? hè? Oh man, dat was zo fucking spannend. Eindelijk heb ik een medaille. Geen woorden voor. Ik kan het nog niet echt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 Let op, u belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De wind door je haren. De zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de HISPA Amsterdam Bootshow Show. 50.000 vierkante meter watersportplezier van 7 tot en met 11 maart in Rij, Amsterdam. Ga voor meer info en tickets naar hispa Tot en met 16 jaar gratis.